5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. FNV wil deeltijd WW en Taskforce Werkgelegenheid. Aanslag Londen vereidelt. En Batman levert inbreker af op politiebureau. <totodie> De vakcentrale FVV pleit voor een deeltijd-WW en een taskforce-werkgelegenheid. Het zijn de belangrijkste punten waar de vakcentrale afspraak over wil maken... bij het sluiten van een sociaal akkoord. Blijkt dat een conceptstuk dat in handen is van de NOS. Ook het aanpakken van de doorgeschoten flexibilisering is een speerpunt. De vakcentrale vergaat het momenteel in Amsterdam over de inzet van het polderoverleg... FNV-ledenparlement is tegen versoepeling van het ontslagrecht... en verkorting of versobering van de WW. Beide maatregelen staan nu wel in het regeerakkoord. De onderwijsinspectie heeft Artes Hogeschool voor de Kunsten... onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding zijn signalen over een zorgelijke situatie... op een vestiging van de hogeschool in Enschede. NRC Handelsblad schrijft dat er mogelijk is gesjoemeld met geld.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 Woordvoerder noemt de man een briefterrorist. De man stuurt vooral bezwaren en verzoeken voor de wet openbaarheid van bestuur. Deze meneer stuurt ons op dit moment uh, honderden brieven per maand. Dat levert de gemeente enorm veel overbodig werk op. En die, uh, dat kost ons heel veel geld. En dat besteden we liever aan, uh, aan nuttige zaken. De gemeente wil via een kort geding afdwingen dat de man nog maar tien brieven per maand mag versturen. En volgens recht is dat een redelijk voorstel. De politie in Noord-Ierland zegt dat een aanslag op een politiebureau in Londonderry is vereideld. Agenten vonden een aantal mortiergranaten in een busje waarvan het dak was opengesneden. De granaten zouden op scherp hebben gestaan. Er zijn drie mannen opgepakt en de politie vermoedt dat ze lid zijn van een radicale splintergroepering van de IRA. Na de vondst van de mortiergranaten zijn zo'n 100 huizen in de buurt ontruimd. Volgens de politie in Londen hadden de granaten een bloedbad kunnen veroorzaken. In Noord-Ierland moet ik zeggen.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 Waarschijnlijk een afspraak met de verdachte. Die heeft er uiteindelijk in geresulteerd... dat ze naar uh, het duingebied zijn gereden bij Schorl En dat daar uh, een klap met een schep op zijn hoofd heeft gekregen. En vervolgens is begraven in een graf wat ze eerder samen hadden gegraven. De verdachte heeft in politieverhoren steeds ontkend... dat hij iets met de moord te maken heeft.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 En vandaag doken camerabeelden op waarop is te zien dat de man in kostuum samen met de inbreker voor de balie van de politie staat. En de politie in Bradford, zoals u hoorde, heeft geen idee wie er in het kostuum zat. Het weer dan, komende nacht, daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en is er kans op mist. Morgenochtend lost de mist snel op en is er opnieuw volop zon. Het wordt zeer zacht, met 10 graden op de wadden tot rond 15 graden in het zuiden van het land. Vanaf woensdag komen er meer wolken. ANBB-verkeersinformatie met 21 files, goed voor 85 kilometer. Het is wel een spits vol met ongelukken. Zo staat er een lange file op de A15 Rotterdam naar Gorkem. Er staat tussen Hendrik Iedo-Ambacht en Knoopend Gorkem 15 kilometer door een ongeluk. De linkerreis is daar afgesloten. Rijdt u nog in de regio Rotterdam, kunt u het beste bij Knoopend Ridderkerk, de Borden, Breda, Oosterhout volgen. U rijdt dan over de A16, A59 en de A27. Op de A6 richting Muiden is het misgegaan bij Almere Buiten-Oost. 3 kilometer en daar is de rijstok dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort een ongeluk met een vrachtwagen... bij de afwit Maarn. Er staat inmiddels een 7 kilometer file en er zijn twee rijstoken dicht. En dat gaat waarschijnlijk nog tot een uurtje of zes duren... volgens Rijkswaterstaat. Je kunt er ook beter omrijden via Hilversum. Op de A58 Tilburg naar Breda. Er staat een vrachtwagen stil bij Ulvenhout. Die blokkeert daar de rijstok en er staat 6 kilometer file. In de regio Arnhem op de A325 komen we uit Nijmegen. Er staat bij Westenvoort 4 kilometer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 Niet de islam, maar de pinkste beweging is de snelst groeiende religie ter wereld. Met in de aanbieding goddelijke coaching, wonderen op verzoek en bidden voor salarisverhoging. Vanavond in tegenlicht het welvaartsevangelie. 9 uur bij de VPRO op Nederland 2.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 Zeven minuten over vijf, goedemiddag. Feyenoord gaat met de nieuwe sponsor Opel terug de tijd in. Al dus commercieel directeur Mark Koevermans. Ja, we zeggen zelf uh, back to the future. Uh, jaren tachtig uh, Opel als uh, hoofdsponsor uh, gehad van Feyenoord. En nu uh, vanaf 1 juli 2013 voor de komende vier jaar. Straks meer met stadionspeaker Peter Houtman. Eerst het nieuws over de Diane 35-pil. Dat nieuws is dat huisartsen geadviseerd wordt... die pil voorlopig niet voor te schrijven aan nieuwe patiënten. Het is een advies van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Mogelijk tien vrouwen zijn overleden na het gebruik van die pil. Cindy Arts gebruikte hem ook. Zij kreeg een longembolie en zij had graag gezien... dat er duidelijker voor de bijwerkingen werd gewaarschuwd. Ja, als er toch al zoveel slachtoffers doorvallen... vraag ik me af van wat, he, wat weegt dan zwaarder? Ik vind dat een hele moeilijke... Ik zou zelf denken van uh, het moet in ieder geval net als dat je misschien bij sigaretten op de pakjes duidelijker zet wat de risico's zijn, zou dat hier misschien ook uh, wel veel explicieter gemaakt moeten worden. Bert Leufkens is voorzitter college ter beoordeling van geneesmiddelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kunt u beoordelen of er inderdaad te weinig gewaarschuwd is voor de bijwerkingen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik hoorde net die uh, patiënten in uw, in uw uitzending. Als je kijkt naar de bijsluiter van de, van de Diana 35-pil... daar staan veel uh, waarschuwingen ten aanzien van als er trombose in de familie zit... of uh, andere risicofactoren aanwezig zijn... dan moet de arts uh, heel terughoudend zijn om dit voor te schrijven. I liever sowieso niet. Maar uh, ja, dit geval laat wel zien dat dat uh, nog eens een keer doorheen slipt. En dat is ook onze grote zorg. Ja, want, want zijn er niet veel meer medicijnen of pillen waarbij risico op trombose bestaat... waar dat in, in de kleine lettertjes van de bijsluiter staat geschreven? Ja, u, u raakt een punt aan wat in feite voor, voor heel veel geneesmiddelen gaat, wat die patiënten gebruiken. En uh, het college daarwoordelijk van geneesmiddelen keurt de bijsluiterteksten goed zo, zo de inhoud. Uh, we zijn er teken van bewust dat die, dat die inhoud niet altijd, ook wat betreft vormgeving en woordkeuze, goed overkomt bij, bij voorschrijvers en patiënten. Er wordt ook veel naar gekeken, maar waar we op dit moment ook, zeg maar in concreet in dit geval van de Diana 35, willen naar kijken, is nog een keer artsen eropijzen, want eigenlijk eh, zeggen wij van eh, artsen, kijk goed naar de productinformatie, maar met name ook, eh, en dat is ook in feite het resultaat van, de meldingen van een aantal fatale gevallen van vorige week... bij het, bij het bijwerkingscentrum Larep... schrijven het in ieder geval op dit moment niet voor aan nieuwe patiënten. Nee, want uh, voorlopig dus niet, dat is het advies. Maar wat is ja. de reden dat u, zoals bijvoorbeeld het patiëntenplatform graag wil... dat u niet zegt van haal die pil maar uit de handel? Ja, ik begrijp dat het patiëntenplatform dat zegt. Uh, dit is ook een, wij zijn vorige week aangeschrokken van, van die gevallen. Dus wat dat betreft is er echt een heel serieus geval hier... Uh, wij hebben te maken ook met van, ja, wat is de, precies de, de wetenschappelijke onafhankelijke bewijsvoering van, van, van alle gegevens. Die bestuderen die wij op dit moment ook in een Europees onderzoek. Want, want het uh, verband staat nog niet helemaal 100% vast? Nou ja, nou, dat, dat is een goed punt. Dat staat bijna nooit echt 100% vast. We, we hebben die, inmiddels 11 gevallen, zijn het? dus ik kan er nog één aan toevoegen, helaas. Inmiddels oh, 11 ja. fatale gevallen. Uh, daar zijn de, grootste, de meeste gevallen komen ook uh, uit een periode van ongeveer tien jaar geleden. lager onderzoekt op dit moment die gevallen. Dat, dat gebeurt zeer gedegen. En we proberen om op dit moment ook uh, zeg maar, die koppeling te maken... tussen het gebruik en in feite deze, ja, deze fatale bijwerking. Het staat los daarvan dat, dat wij uh, vinden dat er een duidelijk verband is... Tussen, uh, dit, uh, tussen dit product en, en de risico's. Iets wat we ook al wisten vanaf het begin... Uh, maar wij dachten altijd dat we met goede productinformatie... en, en goede aanwijzingen voor de voorschrijver... Feit dat de, de risico's onder controle hadden. En in dit geval laat de feiten zien dat we daar nog eens een keer goed naar moeten kijken. En is dat dan, heeft dat dan ook een juridische reden dat u zegt... haal nog maar niet uit de handel... omdat dat misschien uh, problemen met de fabrikant oplevert? Uh, nee, dat is, dat, is, dat is absoluut niet, niet, niet aan de orde. Uh, uh, wij hebben gewoon puur gegeven, gekeken naar, naar wat, wat speelt zich in de praktijk af. Wat weten we van deze product? Wat weten we over de laatste 25 jaar van het gebruik van dit product? En dat is in feite de basis onder ons besluit. Maar er is geen enkele, geen, geen enkele link met, met wat de fabrikant over dit product vindt. Goed, en de artsen moeten dus goed opletten bij de patiënten die hem nu nog in ieder geval gebruiken. Meneer Leufkens, ik dank u wel voor dit moment. Ja. Voorzitter, college ter beoordeling van geneesmiddelen. Dan Kenia. Daar konden mensen kiezen vandaag. Vijf jaar geleden natuurlijk ging het daar helemaal mis. Grootschalig geweld na de verkiezingen. Onze correspondent ging nu tegen het sluiten van de stemlokalen... kijken hoe het was. Officieel zijn ze dicht. Er schijnen nog steeds rijen te staan. Hij praat met twee kiezers en ook met het hoofd van zo'n stemlokaal. We hebben inderdaad nog niet kunnen eten, we hebben nog niet kunnen drinken. We hebben het zo verschrikkelijk druk en we moeten doorgaan tot de laatste druppel zweet. En er zijn een boel druppels zweet hier in het bloedheten Kenia vandaag. You are standing here in the queue. How long have you been here? I've been here for like hours standing in the queue. What is your name? My name is Alex Musima. Alex heeft hier vijf tot zes uur in de rij gestaan. Nu gaan de poorten dicht. Het is eigenlijk het einde van de verkiezingsdag, maar Mensen die nog in de rij staan mogen alsnog stemmen. Er dus zal op veel stemlokalen uh, zal tot diep in de nacht worden uh, gestemd. En dat moet er nog worden geteld natuurlijk. Er was erg veel geweld bij de vorige verkiezingen. Heeft dat u niet afgehouden om te gaan stemmen? Oh ja, yeah. last time uh, there was a bit of violence, of which uh, this time round I decided as in Er was geweld van de politici, niet de geweld geweld van de gewone Kenianen. En ik ben juist gaan stemmen om de politici te laten zien. Dat dit ons democratische recht is. Uh, from again. U staat hier nog steeds, maar het stemlokaal gaat bijna dicht. You're still standing here, but de uh, voting station is closing. No, I wasn't going to vote. I was just passing by. Ik stem niet. Ik uh, kom alleen hier eventjes langs. Waarom uh, gaat u niet stemmen? Why are you not going to vote? Uh, because I don't believe any of those in the ballotlist represent my, my ideal candidate, that is. Niemand die hier verkiezbaar staat is mijn ideale kandidaat. Het zijn allemaal boeven. They're all thugs. Ja, ja, yeah, yeah, I think the all thugs. Now very few of them represent my ideal candidate. And the ones that uh, I present, I think it will be wasting my vote. Het zijn allemaal boeven. Ik wil er niets mee te maken hebben. Niemand die op uh, de biljetten staat om te worden gekozen op een of andere manier, representeert mijn keuze. Dus ik heb gewoon niet gestemd. Koort was dat die dat vertaalde. Na half zes dan bel ik met Pieter Langehorst. Hij is de man van de Nederlands-Keniaanse atlete Lorna Kiplagat. Krijgt verkeersinformatie John Sohoka. Laten we maar goed beginnen met goed nieuws. Want op de A15 bij Knoop het Gorkum... zijn alle rijstoken richting Nijmegen weer open. Er staat nog wel een lange file. Op de A6 richting Muiden... daar staat door een ongeluk 4 kilometer bij Almere buiten en Daar is de rechter rijstok dicht. Ook nog probleem op de A28... vanuit Utrecht in richting Amersfoort. Een ongeluk met een vrachtwagen is gebeurd bij de afrit Maand. Er zijn twee rijstoken dicht. En er staat een 7 kilometer file. Je kunt het beste daar ombreiden via Hilversum over de A27. Op de A58... De Breda, daar staat een vrachtwagen stil bij Ulvenhout. Die blokkeert uit de rechterrijstok. Het gevolg is 8 kilometer file tussen Gilze en Ulvenhout. Dat de A325 Nijmegen richting Arnhem bestaat door een ongeluk tussen Elden en Westervoort. 6 kilometer. Bij Westervoort is de linkerrijstok afgesloten. Het is 15 minuten over 5, kwart over 5. De band bestaat al een paar jaar niet meer. Met dit nummer braken ze door in 2007. Leave met Wonder Woman. Het NOS Radio 1 Journal.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 Some werd het niet, want Lief ging met ruzie uit elkaar. Het piepkleine, schilderachtige plaatsje Castel Vittorio in Noord-Italië... is wereldnieuws geworden. Dat komt door een stevige aanval op de vertrokken paus, paus Benedictus. Toevallig woont oud-collega Gerdien Blankenstein in Castel Vittorio. Gerdien, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is daar gebeurd? Ja, nou, um, het is uh, zoals je begrijpt druk aan de dorpspomp in Castel Vittorio... Je moet je voorstellen, het is een heel klein dorpje met 364 inwoners. Waar afgelopen zondag uh, de pastoor de foto uh, van de paus heeft verbrand. En dat is dat, dat komt hard aan, dat begrijp je. In een klein dorp, een klein middeleeuws dorp, waar nooit iets gebeurt en, uh, uh, en, en de pastoor doet zoiets. Uh, mensen zijn van slag uh, praten erover. Um, ...zijn ook uh, echt ontroerd en geëmotioneerd. Um, en ze zijn ook wereldnieuws. En dat is natuurlijk eigenlijk voor mensen uit Castel Vittorio iets heel nieuws. Ja, arme mensen krijgen tientallen cameraploegen op bezoek, of niet? Vanwege die pastoor. Nou, die, die schijnen er aan te komen, want het, is, het, is vrij langzaam, het nieuws is vrij langzaam uh, door, doorgedrukt, zeg maar... Uh, vandaag werd het pas uh, echt nieuws. Het stond uh, wereldwijd uh, op, op, bij bestbureaus op de site. Uh, de, de eerste Cameraproeven zijn in aantocht. We hebben ik gehoord. De burgemeester de, de is gevraagd voor interviews. En ook Don Andrea Maggi, want dat is de pastoor waar we het over hebben... Uh, is benaderd voor interviews. Hij heeft nog uh, niet bevestigd dat hij interview, interviews wil gaan doen... Uh, de burgemeester gaat dat wel doen. Maar even om, uh, om naar de inhoud van de zaak te gaan, waarom heeft die pastoor dat, dat gedaan? Waarom heeft hij dat verbrand? De pastoor is boos. De pastoor is 67, is een aards, uh, conservatieve uh, katholiek. Uh, zo staat hij bekend. Hij, hij, hij uh, is, is, is, is, is overal op tegen wat met uh, de moderne samenleving te maken heeft. Um, hij vindt dat de paus zijn schaapjes dus, uh, in de steek laten. Dat, dat is eigenlijk het verhaal. Hij is daar zo ontzettend boos over dat hij afgelopen zondag tijdens de mis een foto heeft verbrand. Tijdens de mis boven een kaars met daarop de, de, de afbeel, afbeelding van de paus. En heeft tegen de mensen in de kerk gezegd: dit is een varken. En vervolgens heeft hij uh, de foto verbrand. Waar men hier zeer ontstemd over is, is dat uh, meer dan de helft van de mensen in de kerk kinderen waren. En uh, in Italië zijn kinderen nog bijna heiliger dan de paus. En de kinderen moesten daarvan huilen. Dus dat, dat heeft kwaad bloed gezet. Um, uh, de, de, de foto zat de vlam en hij uh, bleef daarbij zeggen: Dit is een varken, dit is een varken. Ja, dat is zoals hij erover denkt. En uh, daarom kan het dorp zich opmaken voor een uh, voor een invasie in de tijd dat er weinig nieuws is over het kiezen van de nieuwe paus. Gerdien, dankjewel. Ja, en, ja. ja, dankjewel. Gerdien Bankstein, dankjewel. Vanuit Castel Vittorio dus in Noord-Italië. Van zondag Italië gaan we naar zondag Nederland. Maastricht, Jeroen de Jager op het Vrijthof. Uh, uh, Jeroen, in de zon zit vitamine D, leren wij natuurlijk altijd. Uh, en ik hoorde ja. jou er al eerder over. Uh, jij wil wel eens weten wat dat eigenlijk met je doet. Nou ja, ik heb zelf altijd als ik uh, in de zon zit... in ieder geval het gevoel eindelijk weer die zon in mijn botten. Blijkbaar hebben mijn botten daar behoefte aan. En dat is ook wel zo, dat het, uh, dat het bijdraagt aan stevige botten, uh, zon, uh, zonlicht. Uh, en uh, Kees Vermeer hier van het uh, Vita-K-instituut uh, van de Universiteit Maastricht... die weet dus alles van die vitamine D. Uh, maar interessant even om te beginnen, meneer Vermeer, is... Waarom zijn wij blank? Want uh, je hebt zwarte mensen, je hebt witte mensen, wij zijn wit en dat heeft een reden. En dat heeft alles met vitamine D te maken. Ja, dat is een leuk verhaal. Uh, de eerste mensen die waren zwart en die zijn gaan migreren. Uh, toen ze naar noordelijke streken kwamen, kregen ze minder zonlicht en daar kon uh, dus geen vitamine D meer gevormd worden in de huid. En daardoor kregen ze rachitis, de Engelse ziekte. En we kennen die dat van... Is, dat de botten ja, zwak worden. Ja, we kennen die van de kromme benen. Ja. Ja, maar rachitis is veel meer. Rachitis is ook dat je hele bekken vervormt. En de vrouwen uh, van die uh, migranten... Die kregen een totaal vervormd bekken en dat betekent ook een vervormd baringskanaal. Daar kon geen kind meer door, dus ze konden wel kinderen verwekken. En toen moesten wij evolutionair onze huid wel lichter gaan maken om meer vitamine D binnen te krijgen. Ja, we moesten dus. En anders dan gingen die vrouwen gewoon dood bij het eerste kind wat ze zouden moeten krijgen. Goed, dat is de geschiedenis. We zijn wit geworden, dat is handig. Krijgen wij over het algemeen genoeg vitamine D binnen? Uh, absoluut niet. Uh, absoluut niet. Uh, bijna iedereen die niet uh, heel veel in de zon komt... of uh, uh, uh, veel vette vis of levertraan slikt, uh, is vitamine D insufficiënt. Maar heel veel mensen zitten te bakken in de zon als die er is. Net zoals hier op dit terras. Uh, ja, en ik zou dat niet echt aanbevelen. Want uh, je hebt ook weer het risico van melanoomvorming. Dat is dan weer slecht. Uh, dat is dan weer slecht. Maar uh, omdat we zo weinig vitamine D binnenkrijgen... zeg ik van, je zou eigenlijk wel een supplement moeten slikken. Uh -huh. En hoeveel dan? Er is een verschil uh, van opvatting tussen de gezondheidsraad, die zegt 800 eenheden, en de wetenschappers... Wat pilletjes zijn het? Uh, ja, dat hangt van de dosering ja, af. Ja, ja. U zegt pilletjes slikken? Niet? Ja, pilletjes slikken, of uh, levertraans slikken, of vette vis eten. De wetenschappers die houden aan 2000 eenheden per dag. En ik vind dat dan toch weer een desillusie op zo'n prachtige gezonde gedachte dat ik het eigenlijk helemaal niet nodig heb. En gewoon met een pilletje dit, uh, dit kan compenseren. Jammer, jammer. Nou, in ieder geval je humeurleider laat het verder nu niet onderlijden, want uh, daar is het goed voor Jeroen, die zon. Dankjewel. Jeroen, was dat vanuit Maastricht. Dan uh, Rotterdam, Feyenoord heeft een nieuwe hoofdsponsor. Dat is Opel, net als in de jaren tachtig. Toen stond de naam van het automerk ook op het shirt. Commercieel directeur Mark Koevermans vertelt dat het nu toch anders is dan toen. Nou, zoals vroeger uh, en toen Opel hier shirt sponsor was, was het voornamelijk naam op het shirt en uh, rondom het eerste elftal. Nou, we hebben daar nu wel een verdieping in gemaakt samen met Opel. Ook, we willen vooral ook kijken naar, die, naar onze jeugdacademie. Jongens kunnen nog geen auto rijden, maar dan kunnen we wel op allerlei manieren natuurlijk ook met Opel samen dingen doen. En uh, het tweede is het maatschappelijk beleid. We hebben bij Feyenoord zes grote projecten die we hier in Rotterdam-Zuid proberen uit te dragen. Daar is Opel ook zeer geïnteresseerd in om uh, wat terug te doen uh, hier op Zuid. Dus het is een veel breder pakket dan, uh, dan pakweg 20 jaar geleden. Dat was uh, commercieel directeur Koevermans. Stadionspeaker Peter Houtman heeft nog in dat shirt van 20 jaar geleden gevoetbald. Goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Ja, dat is nu met Opel wel weer wat anders hè, dan Diergaarde Blijdorp op het shirt waar ze nu mee spelen. Ja, het is een uh, oude bekende, hè. zoals ik uh, vanmiddag al zei. Want ik was natuurlijk ook bij de persconferentie in verband met uh, de opname die we maken voor Feyenoord TV vanavond. Ja, het is uh, terug van weg geweest ook al rond uh, in de jaren 80. Hè. Ik meen uit me ook, 84, 89 heeft dat al eerder uh, op het shirt gestaan. Maar toen, zoals Mark net al vertelde, ja, met name de, de, de naamsuitdraging via het shirt, hè, Ja, dat is tegenwoordig... Uh, er komt even wat meer bij kijken. Er komt meer bij kijken. Ja, want, want ja. toen stond het op het shirt. Merkte u er nog meer van? Uh, reed u in een Opel bijvoorbeeld in die tijd? Ja, dat was een beetje de beginperiode dat je toch. Uh, de Opel, volgens mij, wordt die niet meer gemaakt. Toen toe reed, dat was de Ascona. Uh, later de, de Omega. Ja. Maar uh, ja, er werden ook uh, toen wel hoor. Uh, aparte zaken wel eens georganiseerd. Ik zeg maar wat, uh, eens in de twee jaar had je de auto rijden. Nou, daar ging je dan ook vaak heen via Opel. Uh, Opel organiseerde wel het een en ander hoor, dat moet ik wel zeggen. En dan moest je naast het, en... het nieuwste model gaan staan of zo? Uh, ik heb nog wel, uh, daar moest ik vanmiddag even om lachen, want uh, mijn oud-collega Benny Wijnsbeekers, die, die werd gevraagd om een oud Feyenoord -shirt aan te doen van toen, ook uh, op een uh, auto te passeren uh, die toen, uh, zeg maar, uh, de moderne auto uh, was. En ja, die shirtjes die waren wat, uh, wat anders en, en ook de broekjes waren wat anders zoals nu. Die zijn even groter gegroeid. Benin die had een, een, een, een ja nu, nu weliswaar een moderne broek aan. Maar toen de tijd kan ik me ook nog herinneren dat ik toen moest... Uh, ja, poseren op zijn uh, toen de tijd opertje Porsche. <lacht> en dat waren hele krappe, uh, kleine broekjes die je dan, uh, toen nog aan had. Ja, dat is ook een uh, wereld van verschil, zoals je dat nu... Uh, en uh, dat zie je nu misschien ook niet zo snel zien. Maar maakt het voor de spelers uit wat er op het shirt staat? Want ik denk die van nu rijden vooral Audi, BMW of Porsche. Nou, dat dat... Uh, ja, de, de een is liefhebber daarvan, de ander liefhebber daarvan. Uh, ja, ik weet niet of dat kijk, het gaat uiteindelijk per slot van die voetballers... Uh, puur specifiek, natuurlijk onder prestaties in het veld. En als maar er maar geld is, is, is om ze te uh, betalen. Uh, ja, maar ik denk toch ook wel dat het uitmaakt uh, wat voor sponsor uh, de, er op het uh, shirt staat. Kijk, nu heeft uh, ASR als, als huidige sponsor heeft, uh, de laatste maanden de, de, de shirtreclame gegund aan uh, Diergaarder Blijder op hartstikke uh, ja, goede actie natuurlijk. En, en ja, dat geeft ook een beetje uh, de sympathieke wijze wie, uh, waarop uh, Blijdorp wordt, uh, wordt gezien. En dat is een hele goede zaak, want uh, Blijdorp heeft tot dit moment ook erg moeilijk. Dus dat Goed. was een hele goede zaak. Ja, en de nieuwe sponsor gaat ook van alles doen, hoorden wij. Peter Houtman, ja, dank. We top gaan top top zien top top. hoe het uh, nieuwe shirt er precies uit gaat zien komend seizoen. Okay. Dank. Peter Houtman. Okay, graag gedaan. Dag. Dag. Dag.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 Syriërs zouden op de vlucht voor Syrische opstandelingen de grens met Irak zijn overgestoken. Toen de Iraakse autoriteiten en de militairen via een andere grensovergang terug naar Syrië brachten, werden ze beschoten. De politie in Noord-Ierland zegt dat een aanslag op een politiebureau in Londonderry is vereideld. Agenten vonden een aantal mortiergranaten in een busje waarvan het dak was opengesneden. Er zijn drie mannen opgepakt. De politie vermoedt dat ze lid zijn van een radicale splintergroepering van de IRA.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 De vakcentrale FNV pleit voor deeltijd-WW en een taskforce werkgelegenheid. Het zijn de belangrijkste punten waar de vakcentrale afspraak over wil maken... bij het sluiten van een sociaal akkoord. Blijkt uit een conceptstuk dat in handen is van de NOS. De vakcentrale vergadert momenteel in Amsterdam over de inzet van het polderoverleg. De gemeente Dordrecht wil dat een huisjesmelker stopt met het sturen van honderden bezwaarbrieven en stapt daarom naar de rechter. Woordvoerder noemt de man een briefterrorist. De gemeente wil via een kort geding afdwingen dat de man nog maar 10 brieven per maand mag versturen. En voor het vierde jaar op rij wordt de Forbeslijst van miljardairs, aangevoerd door de Mexicaan Carlos Slim, Hij had vorig jaar een geschat vermogen van 73 miljard dollar. En slim is onder meer groot aandeelhouder van KPN. En volgens de Bladforce waren er vorig jaar wereldwijd 1426 miljardairs. En dat is een nieuw record. Dat is het nieuwsoverzicht. Mark Visser. Het weer. En daarvoor hebben wij Marco Verhoef. Met vandaag al prachtig weer zon overgoten in Limburg en ook op de grens van Brabant en Zeeland is het 12 graden geworden. De rest van het land iets minder extreem, maar wel prima weer natuurlijk en dat houden we voorlopig ook. Betekent wel dat we een frisse nacht tegemoet gaan, want het blijft helder en dan zakken de temperaturen tot rond het vriespunt. Zou lokaal ook een enkel mistbankje kunnen ontstaan, maar dat is morgen allemaal snel opgelost en daarna is het gewoon weer zonnig. De temperatuur loopt nog wat verder op. In het zuiden kan het lokaal 15 graden worden. In in het noorden is de graad of 12. En dan woensdag nog steeds zacht weer, maar de bewolking begint wel wat toe te nemen. Het is nog droog, datzelfde geldt ook voor de donderdag. Vanaf vrijdag neemt echter de kans op wat regen weer toe, maar de temperatuur blijft voorlopig boven de 10 graden. Verkeersinformatie had net een lange lijst files, John Sohoka. Ja, dat begint al ietsje af te nemen. Nog wel problemen op de A6 richting Muiden. Vijf kilometer bij Almere Buiten-Oost. Naar een ongeluk, daar is de rechterrijst ook dicht. En op de A7 richting Hoorn daar staat ook vijf kilometer bij Permanent-Noord. Dat is een auto stilgevallen, Blokkeert daar de linkerrijst ook. Het gaat ietsje beter op de A15 richting Golikum. Nog wel zeven kilometer langzaam rijden. Stilstaan tussen Hendrik jeroen en Sliedrecht west En op de A27 Utrecht naar Breda. Daar staat voorklopend Sint-Anderbossen. 4 kilometer. Dat komt er een lange file op de A58, Tilburg richting Breda. Daar staat dus een en knoop Sint-Anderbos 11 kilometer... door een vrachtwagen die daar stilstaat. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort 7 kilometer... bij de afvind maar na een ongeluk met een vrachtwagen. En daar zijn twee rijstroken dicht. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd.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 U heeft al van alles kunnen horen over de problemen met de Diane 35 pil bij ons. Voor half zeven vanavond verwachten wij een brief van minister Schippers hierover. Nou, als die er is, dan vertellen wij u uiteraard wat daarin staat. Kenia. De verkiezingsdag zit erop. Het ging gepaard met geweld in een aantal steden aan de kust. We gaan eens kijken nu hoe het is gegaan in een bergdorpje in Iten. Daar is Pieter Langehorst, de man van atleten Lorna Kiplagat. Ze hebben daar een trainingscentrum. Dag meneer Langehorst. Ja, goedenavond. Hoe is de verkiezingsdag uh, bij u hoog in de bergen verlopen? Mm, hier hoog in de bergen is het verlopen. Het is uh, als een rustige zondagmorgen, moet ik zeggen. We stonden al uh, om, om vier uur uh, vannacht stonden de eerste mensen al te wachten voor de, de stembureaus. Uh, dat duurde allemaal vrij lang. Maar tegen een uur of één, twee vanmiddag waren uh, zijn de meeste mensen waren weg. En, en heeft iedereen kunnen stemmen. Ja, en vijf jaar geleden, hè, toen ging het behoorlijk mis in Kenia... was er ontzettend veel geweld rond en na de verkiezingen... ook toen de uitslag bekend werd gemaakt. Was, dat, was het toen bij u ook rustig, in, in, daar hoog in de berg, om het nog maar een keer te zeggen? Of, of was, ja. het, was er toen ook wel wat aan de hand daar? Nee, nee. Op dat moment zaten wij echt in het epicentrum van, uh, van al het geweld. Um, we zitten midden in de, riff, de, riff, de, riff, de Rift Valley. En uh, daar was het heel, uh, heel bad. Uh, het was niet de dag van de verkiezing. Het was op het moment dat de verkiezinguitslag bekend werd. Uh, maar zoals het er nu naar uitziet, uh, ja, blijft het heel erg rustig hier. Ja, wat is uw verklaring daarvoor? Dat, dat het toen misging en, en, en nu kennelijk goed gaat? Ja, de, de, de verklaring is... is uh, dat. Vijf jaar geleden stond de oppositie, de, de toenmalige oppositie, stond, uh, ruim voor op, uh, op de, de, de regering die op dat moment aan de macht was. En uh, binnen een uur switste dat om. Uh, en, en de regering die op dat moment aan de macht was, uh, stonden opeens honderdduizend stemmen voor. En ja, er was, dat was duidelijk dat er iets misging daar. En dat accepteerden de mensen niet. En het probleem op dat moment was dat er stonden twee stammen tegenover elkaar... die elkaar al niet zo heel erg goed liggen. En, en dat ging gewoon mis. De vlam is in de pan geslagen. En nu, op dit moment uh, is het zo dat die twee stammen die hier lijnrecht tegenover elkaar stonden... die zijn nu verenigd in één partij. Die hey. hebben een coalitie gevormd. En die uh, vormen dus één partij... Dus Wat dat dan dat ook wel bijzonder is. Ja, dat is dan wel bijzonder na ja, zoveel geweld. Ja. Want meestal zie je dat er laat dan zulke diepe sporen na dat dat, dat, dat, dat jaren doorgaat. Klopt, klopt. Uh, misschien heeft, heeft het internationaal strafhof ook daarmee te maken. Want uh, de, de twee leiders van, van uh, beide kampen, die zijn allebei, uh, worden die vervolgd in Den Haag. En uh, misschien hebben ze gedacht van jongens, kom laten zien dat we wel degelijk samen kunnen werken. Uh, misschien komt het iets positiever over in Den Haag. <laughs> dat okay. zou er mee te maken kunnen nou hebben. Ja, het heeft in ieder geval zijn voordelen uh, bij u in de streek. Gelukkig maar zou ik zeggen Klopt. dat het vandaag uh, rustig bleef. En hopelijk blijft dat ook zo zoals u verwacht. Pieter Langhorst, ja, dank dat u wel. Ja, wel. Ja, vanuit Kenia, dank. Prima. Straks de politie Rotterdam-Rijnmond over een nieuwe arrestatie... in verband met de roof in de Kunsthal oktober vorig jaar. Nu Toto. Stop loving you. Een doorbraak wil de politie het niet noemen, maar belangrijk is het wel. De aanhouding van een 19-jarige Roemeense in de zaak van de kunstroof uit de kunsthal. In oktober werden daar zeven topwerken gestolen. Verslaggever Hendrik willem praat met Roland Eckers van de politie. Wij denken dat de schilderijen na de roof naar haar woning zijn gebracht, waar ze volgens ons uit de lijsten zijn gehaald en vervolgens op het later moment naar Roemenië zijn overgebracht. En heeft zij dat dan ook gedaan, dat transport? Nou, wij verdenken haar van het uh, onderbrengen van die schilderij hier in Nederland en in Roemenië. Wat ze precies heeft gedaan, daar gaan we haar over verhoren. Dat is ook de reden dat ze is aangehouden. Wij denken daarvoor in ieder geval bewijzen te hebben. In Roemenië zitten nog steeds drie mannen vast ook, hè, op verdenking van die kunstdraaf in de kunsthal. Wat is haar relatie uh, met die drie mannen? Uh, wij denken dat zij de vriendin is van een 28-jarige man die in januari is aangehouden. En met die man zitten nog twee andere verdachten vast. Die mannen zitten nog in Roemenië. Waarom is er geen uitleveringsverzoek? Waarom komen ze niet hierheen? Nou, ons vermoeden is dat de schilderijen naar Roemenië zijn overgebracht. Daar mogelijk nog zijn. En daarom is het ook van belang dat de Roemeense politie hun onderzoek daar voortzet. Er nou gaan er ook heel veel geruchten dat die uh, schilderijen mogelijk vernietigd zijn, verbrand. Ja, Wat klopt daarvan? Ja, ik heb dat uh, ook gehoord en uh, wij hebben geen aanwijzingen dat dat is gebeurd. En uh, daar hou ik me ook heel graag uh, aan vast, want uh, niks zou verschrikkelijker zijn dan dat die schilderijen uh, vernietigd uh, zouden blijken. Dus de Roemeense politie is nog steeds op zoek naar die schilderijen? Ja, die uh, Roemeense politie is daar nog mee bezig. Daarom zitten die drie mannen daar ook vast, een heleboel andere mensen die worden gehoord en verhoord. En dat is natuurlijk ons ultieme doel, die schilderijen terugvinden. Zit er schot in de zaak? Nou, met een vierde aanhouding van vandaag uh, geeft ons weer meer munitie om het onderzoek verder te zetten. De verklaring van de drie verdachten die vastzitten, die geven ons meer informatie. En daarbuiten hebben we al een heleboel aanwijzingen verzameld. Maar nogmaals, de schilderijen hebben we niet, dus ik spreek niet over een doorbraak. Kan het om een grotere groep gaan dan deze vier? Ja, meer aanhoudingen die sluiten we zeker niet uit. We zijn nu deze vierde dame op het spoor gekomen. En dat leidt ons misschien weer tot nieuwe verdachten. Wat is dus Roland Eckers van de Politie Rotterdam-Rijnmond. Afnemende files. Lijst van files, John Sohoka. Hoe is het nu? Nou, de stand is op dit moment 148 kilometer file. Dus is nog vrij druk voor de maandagmiddag. Toch een paar opvallende files op de A6 richting Muiden. 7 kilometer tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost na een ongeluk. Bij Almere Buiten-Oost is daardoor de rechterrijst ook dicht. En op de A28 Uwtug richting Amersfoort ook een lange file van 8 kilometer... tussen de Uithof en Afritmaarn. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij Afritmaarn zijn twee rijsthoeken dicht... En nog erg druk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Dat staat tussen Gorde en Klopend Sint-Anderbos 13 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En elke dag rond dit tijdstip neem ik de politieke actualiteit door... met een oud-politicus. Vandaag, maandag, is de dag van Boris van der Ham... oud-kamerlid van D66. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ja, de politiek kijkt vandaag vooral naar de federatieraad FNV. Ze zitten daar nu bij 1 uh, tot 6 uur om te beslissen... hoeveel ruimte de, de voorman Ton Heertje heeft om met het kabinet te onderhandelen. En er wordt steeds gezegd... steun van de bonden is nodig voor het draagvlak van het kabinet. Ziet u dat ook zo? Nou, formeel is dat natuurlijk helemaal niet zo. Uh, uiteindelijk heeft het kabinet alleen maar te maken met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar goed, die fracties, met name ook de Partij van de Arbeid... die worden natuurlijk ook weer onder druk gezet door vakbonden. Maar formeel hoef je natuurlijk niet akkoord te krijgen van vakbonden... om beleid te functioneren, te, te maken in de, in de Tweede Kamer en in het kabinet. Nee, want uw partij, D66, regeerde in Balken en de twee. Hè? Als ik even de, het goed tel... Ja. Balken en de twee was dat. Ja, het waren er nogal wat. Het waren ja. er nogal wat, maar D66 was twee. En toen werd onder meer het pensioenstelsel hervormd. Toen was er ook veel verzet bij de achterban van FNV. Volgens mij was het in de tijd dat Zalm zei: Ik zwaai wel naar ze op het Mali -veld. Ja, dat was niet zo'n hele hoffelijke uitspraak natuurlijk. Naar zoveel mensen die zo ongerust zijn. Maar op zichzelf werd er toen door Balken en de twee besloten. Van ja, er kan wel maatschappelijk verzet zijn. Maar dit vinden we zo belangrijk. En ja, uiteindelijk is de Tweede Kamer ook gekozen. De moet ook besluiten kunnen nemen. die misschien ja, mensen naar het mariveld lokt. maar uh, uiteindelijk wel noodzakelijk zijn. En je ziet ook heel vaak dat daarna. ook blijkt dat vakbonden er helemaal niet zoveel moeite mee hebben. Ik weet wel, bijvoorbeeld bij de AOW-discussie. Nou, in eerste instantie toen. Uh, 66, dat als een van de eerste partijen. zei hè, van de AOW moet naar 67. Nou, uh, Lodewijk de Waal. Mm. Die, die, die, kwam niet, die hield maar niet op met schelden. Op, uh, op dat standpunt. En later. bleek je te dineren met Zalm, geloof ik, hierover. Exact. En tegelijkertijd was het ook ook zo dat nu de, de, de FNV ook op, op, op een aantal punten in die richting zit. Dus je ziet dat de politiek natuurlijk ook gewoon af en toe besluiten moet nemen... en niet moet wachten tot bijvoorbeeld de vakbond um, klaar is met uh, te discussiëren, ook intern. En ja, je ziet natuurlijk nu ook dat als Ton Heerts... Um, nu als voorman zo in de klins ligt met zijn eigen achterban... ik denk dat de Partij van de Arbeid en VVD lichtelijk geamuseerd daarnaar kijken... en zeggen, nou ja, als ze zelf het huis nog niet op orde hebben dan hoeven we daar niet heel erg veel weerstand van te ja, verwachten. Ook, ook Diederik Samsom uh, maakt hij zich daar ook niet weer een beetje zorgen om juist... dat hij graag wel FNV mee wil hebben. Kijk, voor zijn draagvlak en voor ook zijn uh, electorale positie... is het natuurlijk heel belangrijk dat, nou ja, dat ook de vakbonden daarmee eens zijn... waardoor ook wat uh, wind uit de zeilen wordt gehaald... van bijvoorbeeld de SP, hè, een belangrijke electorale concurrent van hem. Dus voor hem is het inderdaad wel heel belangrijk dat er een sterke FNV staat... Maar um, ja, die staat er vooralsnog nog niet. Nou, en nu heeft het kabinet nu geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat was bij Balken en de Tweede natuurlijk wel. Zo, zal ja. FNV daar gebruik van maken dat het kabinet die meerderheid niet heeft. Verwacht je dat, dat ze op dit moment aan het lobbyen zijn bij, bij partijen? Nou, misschien wel. Maar de twee partijen die het meeste uh, kunnen helpen in een meerderheid uh, veroveren in de Eerste Kamer, dat zijn het CDA. Uh, nou, het CDA heeft bijvoorbeeld al rond de nullijn gezegd... bij monden van uh, Siebrand Haarsma-Buma... van nou ja, die nullijn, dat, dat is voor ons best bespreekbaar. Nou, D66 uh, is een partij die zelfs meer wil bezuinigen dan dit kabinet. Dus de vraag is een beetje of dat nou de partijen zijn... waar ze heel erg op kunnen gaan lobbyen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze vooral hun pijlen gaan richten... Op, vooral de Partij van de Arbeid... En uh, die hebben het natuurlijk al best zwaar ook in de peilingen. Dus dat is de waarschijnlijke strategie. Want deze en de SP en de CDA is lastiger. Ja, de SP kan het natuurlijk uh, heel moeilijk maken richting de Partij van de Arbeid. Hè? Heel veel kiezers wegtrekken. Ja, de SP, wat dat betreft, is natuurlijk wel een beetje een vertegenwoordiging van de radicalere tak van de FNV. En de vraag is een beetje of Ton Heertz in staat is om dat uh, vorm te geven. Want Ton Heertz stond eigenlijk de afgelopen jaren bekend, ook in de tijd voordat hij in de Tweede Kamer zat. En toen hij ook actief was bij de FNV. Als eigenlijk een gematigde kracht. Samen met Jongerius was hij eigenlijk iemand... waar, waar nog wel te praten viel over modernisering van de welvaartsstaat. En hij heeft nu een achterban die toch eigenlijk heel erg op de ring hem wil trappen... en hem ook helemaal geen ruimte wil geven. Dus dat is een heel ingewikkelde spagaat voor hem. Ja, ja zeker. Zeg, um, uh, over, om zes uur horen wij wat daaruit uitkomt. Um, nog even iets heel anders qua politiek. Want, want u beleefde wel een mooi moment door het GroenLinks-congres... geloof ik, dit weekend. Ja, maar is iets heel geks aan de hand. Voor de Tweede Wereldoorlog, we gaan even een stukje tijd, terug in de tijd... had je de Vrijzinnig Democratische Bond. Dat was een klein partijtje, sociaal-liberaal. Mensen als Aletta Jacobs en Oud en Marchand kwamen daar vandaan... En en na die Tweede Wereldoorlog is hij opgegaan in de Partij van de Arbeid. Um, en daarna kwam er een. In offspring uh, kwam er een, uh, een zijpad van de VVD... die zich ook eigenlijk beroepte op die Vrijzinnig Democratische Bond. In 1966 werd D66 opgericht en zei van... Nou, wij zijn eigenlijk de opvolgers van die Vrijzinnig Democratische Bond. En gisteren besloot GroenLinks zich ook voortaan vrijzinnig te noemen. Dus we hebben nou vier politieke partijen... die eigenlijk de erven van de Vrijzinnig Democratische Bond claimen. Dat is wel heel erg interessant. En dat vind je mooi? Nou, dat vind ik interessant, omdat het toen een heel klein partijtje was. En nu baseert, uh, baseren heel veel politieke partijen zich daarop... Um, en dat is historisch gezien zin interessant. En uh, ik denk dat het ook een beetje raar is om één partij vrijzinnigheid te laten claimen. Je kan eigenlijk veel meer zeggen dat vrijzinnigheid veel meer iets is... wat door politieke partijen uh, zich manifesteert... en niet zozeer gebonden is aan één politieke partij. Maar historisch is dat wel interessant, dat vier partijen dat claimen. Boris van der Ham, dank ook nog voor deze opmerking, voor deze opmerkzaamheid. En uh, wij spreken elkaar over twee weken op maandag. Oké. Okay. Dank je wel. Matt Simons komt uit New York. Zijn single With You is van begin dit jaar. Honest where I start from. I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear.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 the other side. Dat zingt met Simons om vijf minuten voor zes. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Jan van de Putten. Agnes Jongerius noemt het vrijwel kansloos dat er een groot alomvattend akkoord tot stand komt tussen kabinet en sociale partners. In de NRC zegt ze dat dat niet komt door de FNV, maar door minister Lodewijk Asscher. Die heeft geen mandaat, hij heeft geen dekking in de Eerste Kamer, hij kan geen knopen doorhakken. Jongerius heeft er sinds haar vertrek als FNV-voorzitter niks meer mee te maken. Volgens haar draaien kabinet en sociale partners nu pirouetjes langs elkaar heen. Het zijn volgens Jongerius net dansende prinsesjes. De oud-FNV-voorzitter staat dan ook dansend op de foto. Op de Wallen groeit het aantal prostituees met problemen. De crisis slaat toe, meldt het parool. Steeds meer vrouwen willen ook na vier of vijf uur nachts doorwerken... omdat ze nog niet genoeg verdiend hebben. Dat is een probleem. De gemeente Amsterdam wil dat de Buurt na vier uur nachts op slot gaat. Dat zou de crisis alleen maar erger maken, zeggen de vrouwen. Het klinkt een beetje als een bijbelse plaag. Israël is bang voor grote zwermen springhanen. Diverse media melden dat ze nu nog in Egypte zitten, die springhanen, in de buurt van Cairo, maar dat ze naar Israël komen. Het zou gaan om een zwerm van nee, 30 miljoen beestjes. Gaan we na zessen ook over praten. Springhanen eten alles kaal. Het Israëlische ministerie van Landbouw heeft nu een alarmnummer ingesteld. Wie springhanen signaleert moet gelijk waarschuwen. Overigens zegt Egypte dat inmiddels 95 procent van de zwerm wel verdelgd is. Maar er is een beetje twijfel uh, of dat wel klopt. Geen twijfel aan hoe het met de queen is. Ze is weer thuis. Ze heeft een dagje in het ziekenhuis gelegen met klachten die leken op buikgriep. En vanmiddag kwam de 86-jarige Elisabeth lopend naar buiten. Ze zag er gezond uit, vond de BBC. En nu zien we de queen in rood met die brood op haar red coat leaving the hospital... Thanking one of the nurses there who has been treating her and looking after her during her 24-hour stay and looking in pretty good condition and pretty healthy, I have to say. Nou, ziet er goed uit. De zuster wordt bedankt. Media in Tsjechië worden al de hele dag geplaagd door hackers die vielen de sites van een aantal grote mediabedrijven aan. Ook nu nog zijn de sites moeilijk bereikbaar, volgens de Tsjechische zakenwebsite. Ja, vijand. Ja, fijn ja, ja zoiets is de omvang van de aanval ongekend. Vorige maand waren de New York Times en de Wall Street Journal doelwit van hackers. En die zaten toen in China, bleek. Lesbiennes en homo's hebben het zwaar in Rusland. Desondanks hebben lesbiennes deze maand hun eigen glossy gekregen. Dat meldt persbureau Ria Novosti. De eerste nummer van drijvende kracht, hoor. dat blad, is net uit. Het is een lifestyle magazine over vrouwen voor vrouwen, zoals de redactie zegt. En het is een gedurfd project, want in het Russische parlement wordt een wet voorbereid... die het verbiedt reclame te maken voor homoseksualiteit. En homo's worden in Rusland geregeld in elkaar geslagen. De Floriade heeft Noord-Limburg niet gebracht wat Limburgers daarvan hadden. Hoopte. Vorig jaar kwamen er minder toeristen naar de regio. Dat meldt de regionale omroep L1. Het waren er nog geen 2,5 miljoen. Een jaar eerder waren het er ruim 2,6 miljoen. Floriade liet ook nog een financieel gat achter van 9 miljoen. En daar komt dan die toeristische schade bij. En de recreatiebranche is nu bang dat de gemeenten nu de toeristenbelasting gaan verhogen om de schade te beperken. Opmerkelijke verkeersinformatie kwam vanmiddag van de zeeroute boven de Waddeneilanden. Op deze vaarsnelweg was de scheepvaart enkele uren belemmerd. Dat meldt de Leeuwarden de noorden van Terschelling dreef een onbekend ding in zee... van anderhalf bij drie meter. kustwacht is er even heen gegaan... en het bleek een stuk te zijn van een zeecontainer. Herkomst onbekend. De vaarweg is weer vrij. We gaan naar het nieuws van zes uur. Daarna in het Radio 1-journaal hopen wij de brief van minister Schippers... over de Diane 35-pil... We gaan praten met JB Meijers over gitaristen. Twaalf gitaristen gaan vanavond optreden in Carré. Met elkaar de beste gitaristen van Nederland. Tot zo.